Uitwerk Holtkamp met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft in 2008 mogelijk per ongeluk antrax naar een laboratorium in Australië gestuurd. Er wordt nog onderzocht of de stof ook op andere plekken is terechtgekomen. Afgelopen week werden 22 medewerkers van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea uit voorzorg behandeld nadat het leger per ongeluk antrax had verstuurd. Ook verschillende laboratoria en negen Amerikaanse staten ontvingen onbedoeld levende bacteriën in plaats van inactieve monsters. Het ministerie van Defensie zegt nu dat het vaker is misgegaan. Mensen die in contact komen met antrax kunnen last krijgen van ontstekingen van de huid- of luchtwegen. En zonder behandeling kan het dodelijk zijn. De KNVB accepteert niet dat ze Blatter is herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Directeur Bert van Oostveen noemt het systeem in en in verrot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 Burgemeester Joritsma van Almere vindt dat er een nationale aanpak moet komen van radicale geestelijken. Ze zegt dat ze niets kon doen tegen de komst van zogenoemde haatpredikers naar een islamitische conferentie in Almere. Ze zal de bijeenkomst dit weekend scherp in de gaten houden. Het weer, er trekt nog even regen over het land met forse windvlagen. Later vannacht wordt het rustiger, overdag een enkele bui, maar ook geregeld zon en een graad of veertien. Dit was het. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. Zie FM. In 2015 al 25 jaar. Live. Zie FM. nu de nacht.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 van Zandvoort. ook op internet. WWW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 Up you up, up town, funk you up I said up town, funky up, up town, funk you up Up town, funky up, Uptown town, funk you up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 Let me down easy, whoa, before you go.